AZ is na zeven speelronden de nieuwe koploper in de Eredivisie. De Altmaaders versloeg in eigen huis Feyenoord dat zijn eerste nederlaag leed. AZ stond in de rust met 1-0 achter, maar het won met 2-1. De topper Ajax Twente was gisteravond in 1-1 geëindigd. Vandaag won RKC zijn vierde wedstrijd van het seizoen door NEC met 2-0 te verslaan. De Graafschap gaf in de slotfase een 2-1 voorsprong weg tegen Groningen. Door twee doelpunten in blessuretijd won Groningen met 3-2. De grote prijs van Singapore voor Formule 1 coureurs is gewonnen door Sebastian Vettel. Het was voor de Duitse Red Bull rijder als negende overwinning van het seizoen. Doordat de Brit Jensen Button bij de avondwedstrijd in Singapore tweede werd, is Vettel nog niet helemaal zeker van de wereldtitel. Vettel, die pas 24 is, moet in de resterende vijf Grand Prix's nog één punt halen om voor het tweede achtereenvolgende volgende jaar kampioen te worden.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 dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, staat file tussen Schiedam en knooppunt Kleinpolderplein 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Gouda tussen knooppunt plein en Rotterdam Centrum 3 na een ongeluk. Maar daar is de rijbaan weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Nou is uh, June alweer voorbij. Allang eigenlijk. Maar sunny days en nog steeds. Sunny Jane. In summer June. Cheer your hier bij Entertainment For You. Zo, goedemiddag en uh, welkom bij een Nieuwe Entertainment For voor een, een nieuwe maand. Zaterdag 3 september 2011. Goedemiddag. En wat een weer is het hè. Poep poe.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 darkness, won't let you fade into darkness. Koop TV, ZFM, TV, op kanaal 45. 45. Van de Voice of Holland Marco Borsato. En je hoorde Binnen. En uh, 23 september zal weer de nieuwe serie van de Voice of Holland weer gaan starten. Natuurlijk alleen de show bekend van die draaiende stoeltjes. En Marco is uh, in plaats van Jeroen van der Boom erbij gekomen. Voor de rest zijn Nick en Simon, Angela Groothuizen en Roel van Velsen de overig, overige juryleden. En we blijven even in het uh, Voice of Holland sfeertje.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 Oh, uh -huh. uh -huh. You yeah, ever someone that i meet just another end you know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 Rocking clubs around the globe by myself Dancing on the floor all by myself Recording everything cheering the seller.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 I should praise you to my circle babe. Take a shot, go off my feet So I can dance. I, just wanna, just, I, just, wanna I wanna just wanna praise you I just wanna praise you I just wanna praise you We broke things chains now I can't hear my hand And I'm gonna praise you And I'm gonna praise you Everything that could go wrong All went wrong at one time So much pressure fell on me Bij GFM. Je luistert naar Entertainment for You. Hij wordt ook wel eeuwige vrijgezel genoemd in de kroeg. Helaas zit het vanaf, uh, volgende week vrijdag helemaal voorbij. Aan de telefoon hebben wij Roy van Buringen. Roy, goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> Hoe gaat het jongen? Ja, ik ben nu wel een beetje brak hoor. Je ja. bent de... <laughs> ben brak van gisteren? Het is dus wel een beetje. Het is dus heel goed hè? Maar het was wel heel gezellig hoor. Ja, het was, gisteren hebben we een drankje gedronken in Haarlem bij uh, XO. Ja. En dat was, uh, ja, een, ja, je hebt woensdag een vrij feest gehad. Maar dit was meer een, een, een, een, soort, een, een soort dubbele voor mensen ja. die niet konden bijvoorbeeld. Oh.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 dan dit keer de een laatste keer. Hè? Want uh, de huwelijksreis zit er natuurlijk ook aan te komen. En daarna nemen mijn collega's het over. Maar uh, in ieder geval, uh, ja, de talent die gaat daar plaatsvinden weer. Uh, vorige week was het een van succes. waren waren vijf deelnemers. En uh, de, de, uh, de, uh, één deelnemer ging naar de finale. Dat was Barbara, Op de halve finale. Dat was Barbara, Barbara Zoet. En uh, Fabi, die kreeg de wildcard voor tien... Uh, in september. Dus uh, okay. ja, dat was wel leuk. Ja, vandaag een nieuwe. We hebben dus keer zeven deelnemers. En het uh, ziet er allemaal uh, heel erg leuk uit. Ik vind dat het vanavond een tikje drukker gaat worden. Het was vorige week ook nog heel erg druk. En uh, deze week uh, gaat het nog drukker worden. Aan de mailtjes, op Facebook, uit, en natuurlijk uh, alle andere social media. Okay. Uh, we zien toch wel een beetje wie er vanavond gaan komen, wie er niet kan komen. En uh, ja, dat ziet er wel goed uit, de komende avond. Hoe ziet zo'n avond er nou uit? Wat voor artiesten erop, alleen maar Nederlandstalig, maar ook of, of ook Engelstalig? Nee, ook Engelstalig, je mag Frans zingen, je mag Duits zingen, je mag zingen, okay. het maakt allemaal niet uit. Nog zelfs in een duo voor een dus, Dat uh, was in Zandvoort niet en uh, hier in Zassenheim uh, uh, hebben we daarvoor besloten om dat wel te doen. Maar in ieder geval, uh, ja, er komt natuurlijk eerst je voorbereiding. We, hoe, doen onze, hoe doen we onze voorbereiding? Bijna 100 onder de auto. Um, maar, uh, <laughs> ja, dat gebeurt gewoon hier op Um, de voorbereiding begint altijd zo, je, je gaat even kijken welke, uh, de, welke datum uh, gaan, we, gaan we nemen. Um, nou, dat heb je dan besloten, uh, dan wordt de poster gemaakt, en dan ga je kei, promoten, dat doe je via de media, doe je via, via de dus internet, je doet het via posters, flyers, het maakt eigenlijk allemaal niet uit.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 Je wil namen behoren. Um... Hoe heette die jongen ook alweer? Ricardo, ja. Ricardo. Ja, Ricardo, jongen. Stop maar mee. Ja, echt een topper, man. Maar <laughs> nou, in ieder geval, het, dat zat daar in principe, ja, het, het, was, het, had, het had ook wel wat, hoor. Maar vorige week was dat in ieder geval. En deze week zitten er ook wel weer te, leuke talenten tussen. Weet je, alleen het jammer is, dat als mensen zich opgeven, komen ze of niet opdagen, of ze zeggen gewoon een dag van tevoren af. En dan zit je toch weer met de gat in je programma. Ja. Dat het wel. Maar verder, het is hartstikke leuk. Nou, okay. vorige week hebben we het er al over gehad, Rudy, uh, over de talentenjacht uh, in Zandvoort, hè, die uh, een jaar geleden georganiseerd is uh, in, uh, in uh, Danzee, nu XL. En uh, ik heb vandaag gesproken uh, met XL en uh, vanaf oktober zal de talentenjacht in Zandvoort ook plaats gaan vinden. En dat is uh, talenten of talent of de voice, okay. komt dus ook uh, naar Zandvoort. Maar dat gaat, uh, dit, dit is hartstikke naar talent of de voice uh, gewoon. En wij gaan dan ook in Zandvoort krijgen, talent of de voice XL. En waarom? Het bedrijf heet ik zelf natuurlijk. Ja. Maar ook uh, omdat het uh, een stuk groter is. Er zijn wat meer voorrondes, dus een grotere halve finale. En natuurlijk die knallende finale met een hele mooie hoofdprijs is single-opname. Oké, okay. dus, uh, dus het gaat plaatsvinden in oktober. Kan je ja, daar even opgeven? Oktober. Je kan jou opgeven via infoonair Maar wacht even gewoon de promotie af, want dan worden de prijzen ook bekend gemaakt En uh, Ja, ga zo maar door, hè. Oké. Okay. Nou, maar, leuk. Ja, veel plezier we gaan het doen komende tijd Dus uh, jij, uh, jij ook met je programma Ja, dankjewel, veel plezier vanavond En uh, ja, vanavond. ik denk dat het wel goed komt Ja, en we, we spreken elkaar over uh, Denk ik een kleine drie weken hè? Nee, we spreken haar, uh, elkaar Aanstaande vrijdag Ja, maar dat, dat bedoel ik wel op de radio bedoel Op de radio, ja dat gaat nog wel even duren, of niet? Ja, Want jij gaat op vakantie? Ik ga uh, elf dagen lekker Met mijn blote blootereen in de zon liggen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 Ja... Hoe moet ik die grappen nu niet gaan maken? Dat zit ik niet, dit <laughs> voor nee. waar ik wel heel veel van hou. Oké, okay, helemaal goed. Hey Roy, dankjewel! Oké okay, Rudy, breng je! I think when we 6.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur.